Beste film is Black Butterflies. Carice van Houten kreeg voor de hoofdrol in die film haar vijfde gouden kalf. Beste acteur is Dien Char in de roadmovie Rabat. Peter Paul Muller kwam zijn kalf voor zijn bijrol in Gooise Vrouwen niet ophalen. Hij liet weten dat hij niet van prijzen houdt... en dat het kalf maar naar een kinderboerderij moet worden gebracht. Het weer vannacht vrij helder en kans op mist, minima rond 10 graden. Overdag opnieuw zonnig, mogelijk met wat sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee en 25 in Limburg... Zondag ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, is Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending in de nacht van 30 september op 1 oktober. Het is op de valreep dat we nog een beetje kunnen terugblikken op de verjaardag van Vincent Mensel. Die vierde hij op woensdag 28 september. Hij werd 66 jaar. De fotograaf gaf 40 jaar lang de fotojournalistiek in de krant een eigen gezicht... en is voor zijn werk meermalen onderscheiden met de zilveren camera... van de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten en bij World Press Photo. In deze aflevering van Zomeravonden, die twee uur gaat duren... trekt Annemieke Smit op fotoreportage met hem door Dordrecht... waar hij opgroeide als zoon van een dominee. Daarna reizen ze af naar Rotterdam, de stad waar hij als fotograaf zijn wortels heeft. Het programma met Vincent Mensel werd eerder uitgezonden... op 15 juli van dit jaar. Luistert u naar Zomeravonden van de VPRO. Goedenavond, welkom bij de avonden... We hebben nu een speciale zomerserie en vanavond trekken we twee uur lang op met Vincent Mensel. Hij is, je zou kunnen zeggen, de hoffotograaf van NRC Handelsblad geweest, 40 jaar lang. En het bijzondere is dat hij eigenlijk politici, beleidsmakers, kunstenaars en muzikanten die hij voor zijn camera had, een heel ander gezicht gaf. Een menselijk gezicht vooral, wat in de krantenjournalistiek vanaf het begin opviel. Datzelfde gold ook voor zijn verslagen uit oorlogsgebieden of van zijn reportages over verre onbekende oorden zoals China. Al vroeg in zijn carrière werd zijn foto van Joop den de foto met het vingertje zoals hij vaak werd genoemd, onderscheiden als beste Nederlandse persfoto van World Press Pressfoto. En ook daarna ontving hij nog veel prijzen voor zijn werk. Iedereen die hij portretteerde vroeg hij na afloop om een klein tekeningetje. Dit zogenoemde handtekeningenboekje weerspiegelt de indrukwekkende reeks mensen... die hij in zijn loopbaan met zijn camera vastlegde. In oktober vorig jaar ging Vincent Mensel op 65-jarige leeftijd met pensioen. Zijn afscheid werd kracht bijgezet met een expositie in de Rotterdamse kunsthal... en een lijvig boek met een overzicht van zijn werk. Maar wat bezielt een fotograaf om zich maar liefst 40 jaar lang... uitsluitend te wijden aan de dagbladjournalistiek. En dan nog wel bij dezelfde krant... Ik onderneem met hem een sentimental journey om te ontdekken wat Vincent Mensel drijft. We eindigen onvermijdelijk op zijn vertrouwde NRC-redactie. Maar de tocht begint in Dordrecht, de plaats waar hij opgroeide als zoon van de dominee. Het leidt tot bespiegelingen over zijn fascinatie voor macht en zijn liefde voor kunstenaars. Je moet aan de linkerbaan gaan rijden als je okay. rijden De burgemeester de Raadzingen. Daar woonde ik, achter die witte huizen, in die straat... Dat is het Oranjepark zit daar aan. Ga je maar even rechtsaf. En er waren statige herenhuizen. Echt heel erg mooi. Dus hier woonde wel een soort van opstand? We wonen een beetje opstand, ja. Hier in het laatste huis aan de linkerkant. dat grote huis dat is waar je dat balkon ziet, dat was mijn kamer hier linksboven. En nu, nu is het niks meer. Hier was, het was hartstikke prachtig mooi... Op zich ook wel wel opvallend dat je ouders dan in het Oranjepark woonden. Ja, dat past dat, niet echt bij zich. Nee, nee, dat waren echt twee uh, sociaaldemocraten. Mijn vader was dus dominee, maar hij werd ook hier en dort de Rode Dominee genoemd. En mijn moeder zat in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. En wij stonden, woonden in het Oranjepark. Ja, bijzonder. En dit was het, hier stond op, de, op het hoekje, het, uh, dat is nu weg, het politiepostje. Daar zat mijn broer een keer opgesloten, we gaan linksaf. Ja, dit is een heel gebied waar ik als jongetje rondscharrelde. dit was, Dit was ons speelterrein en hier uh, waren wij de Belhamels van de, van de buurt. Oh, we kunnen hier linksaf. Dan rijden even door dat beroemde Oranjepark heen. Dat is wel leuk. Um, ja, mijn broer is een Belhamel, en net als ik. En, hier, en mijn moeder was daar streng in. Die zei, de zoontjes van de dominee moeten zich extra netjes gedragen. Je bent van de, de naoorlogse generatie, maar dan ook heel precies. Merkte je daar nou wat van? Uh, ja, bij ons was geen, niets, niet veel te makken natuurlijk. Hier woonden allemaal rijke mensen. Die hadden al een auto. Wij hadden geen auto. In onze straat stond nooit een auto. Eén van de buurman en die had een winkel. Nou, dit is eigenlijk allemaal de straatjes waar we nu doorheen gaan. De Singel en de Friese straat waar de burgemeester bijvoorbeeld woonde. De burgemeester van der Lee. Uh, die woonde hier aan de rechterkant op deze Singel... Uh, nou, dit was zo statig, daar rook het zelf statig. Als je hier langs fietste, dan rook je gewoon dat er, dat, dat deftig was. Dat rook naar deftig. Voel, voelde het ook anders? Ik bedoel, voelde je je ook? Ja. Ik voelde me altijd in een korte broek. Als ik nu weer hier nu zo rij, voel ik me gelijk weer in een korte broek. Dat ik denk, jeetje, opletten dat niemand je ziet. We gaan hier links, dan kom je langs het prachtige kunstmin. Hier heb ik als een jongetje op het toneel gestaan. In een korte broek muziek gemaakt. Dan kan ik zeggen, als wat? Nou, uh, wat was het ook alweer? Ik, geloof op, uh, uh, ik, zat, bij, ik zat bij Jubal, dat was zo'n uh, zo muziekkorpsje. En dan, uh, ja, dan mocht, mochten we trommelen. En dan gingen we daar uh, uh, trommelen op, uh, op, op, op, een, op een uitvoeringsavond of zo. Ik vond het wel bijzonder, mijn eerste optreden. Dus je hebt ook echt muziekles gehad? Uh, trommelles, pianoles. En uh, we gaan hier de straat, de steeg oversloot heet het hier... En uh, hier moeten we ergens gaan parkeren. Hier links kun je misschien neerzetten al. Uh, is dat mooi? Hier heb je het Dodge Museum. Nou kijk, hier is hartstikke veel plaats bij het CBK. De Kom hier nou ergens neer, neerduvelend. Alles heeft een geschiedenis, ieder huis heeft een geschiedenis. Als je hier de straat in kijkt, we zijn nu op de voorstraat. Dan zie je de Augustijnenkerk. Dat was mijn vader predikant. Daarnaast zit de lagere school waar ik op heb gezeten. De openbare lagere school, de statenschool. Dan heb je hier Pictura, het kunstgezelschap. En, uh, daar zaten dus van Dordt? Die... Van Dordt, en daar zaten ateliers in. Nou, daar heb ik ook een uh, heel geschiedenis liggen. Van kunstenaars die ik voor het eerst heb leren kennen... zoals Bouke Elstra, Kees Budding of Jan Eikelboom. Die heb ik allemaal in dit gebouw geportretteerd. Jan hier op de stoep. Uh, en binnen, dat hij achter nog de typemachine met een sigaret in zijn linker mondhoek zat te tikken. Kees Budding, die hier uh, uh, kistjes zat te verbelen. Bouwke Elstra... Wat, wat kistjes zat te verbelen? Nou, Kees die was ook een soort kunstenaar eventjes. Dus dan had hij een kistje. En daar bouwde hij allerlei dingetjes in. En kijk kijkdoosjes waren dat. En uh, Bouke Elstra, waar ik als jongetje voor het eerst zat... Uh, in zijn atelier, in die, die verf. Wat, wat deed hij? Hij was een uh, beeldend kunstenaar, schilder. Een etser. En dan zat ik daar en dan... Uh, en dan rook ik die verf en dan wilde ik ook kunstenaar worden. Dat vond ik zo prachtig. Hij was al een, echt een, een man en ik was uh, 13, 14 of zo. En we zijn later heel goed bevriend geraakt. En uh, hij is bijvoorbeeld de man geweest die heeft mij ooit op het idee gebracht... van die boekjes, van handtekening. Als ik iemand portretteerde, vroeg ik aan, na afloop... wilt u hier een handtekening in mijn boekje maken? Nou, dat was Elstra, die zei... Je ja, ontmoet zulke leuke mensen, je moet naar afloop, als je je spullen inpakt, even vragen. En toen gaf hij mij zo'n dummyboekje mee, zo'n wit boekje waar kunstenaars hun aantekeningen in krabbelen. Hij maakte de eerste tekening, dat moet je aan iedereen vragen. Dat is heel leuk. En, uh, en, dit, en ik heb ook de gewoonte om aan het eind, als ik dan uh, klaar ben, dan gaan die mensen tekenen. Maar dan maak ik ook nog wel even heel snel een fotootje van die hand, die zit te krabbelen. Dus dan is het eigenlijk het soort sluitstuk aan het eind van het filmpje. En tegenwoordig dan digitaal. Aan het, eindstuk, aan het eind van het filmpje zag je altijd de, degene die nog even zelf iets moest doen. Dus een uh, krabbeltje maakte of een tekeningetje. Of uh, met de tong uit zijn mond vaak toch zat te krabbelen. En dat gaf zulke leuke reacties van mensen die... Daarover gingen we praten. Van, god, sinds mijn jeugd heb ik nooit meer getekend. En nou ja, ontstond er weer een heel gesprek. Soms pakte ik mijn camera weer uit. En dan ging je weer opnieuw foto's maken. En dan ontstonden er hele andere foto's. Maar dat was zijn idee destijds. Dus dat dat dus was eigenlijk... zijn idee. En er staan dus nu voor pictura. Je, maar en, hoe kwam jij daarin terecht dan? Want op nee, zich je loopt daar niet zomaar ja. binnen. Nee, maar mijn ouders... Dat, dat had natuurlijk te maken met de, met de geschiedenis van mijn ouders. Die al voor de oorlog in hun studententijd bevriend waren... met Amsterdamse kunstenaars. En je had dus... Uh, uh, deze Dortse kunstenaars die ze leerden kennen. Waar ik dan als jongetje kwam, omdat mijn ouders naar de openingen gingen van de kunstenaars. Maar je moest je wel gedragen, want het waren natuurlijk mensen die rookten. Geen die maar die rookten, die dronken. En uh, dat was natuurlijk ja, in die vijftiger jaren. was dat allemaal toch een beetje. Ja, je moest ontzettend op je tellen passen. Wat ik al zei. De dominee en, de, en zijn vrouw moesten natuurlijk in dit, op dit eiland altijd een beetje oppassen. Ja, want jouw moeder was ook niet de eerste. De nee. Beste. nee, die zat hier in de. Die was zeg maar een rode vrouw. Hè. Die was een van de oprichters hier op het eiland van Dort. Van de rode vrouwen. En die, was, die manifesteerde zich heel. Heel. Um, heel. Uh, niet zeggen agressief, maar assertief. in de, in de Partij van de Arbeid. En. Um, dus ze was ook een vrouw waar. waar Waar, um, waar mensen wel heel veel respect voor hadden... maar ook een beetje bang voor waren. En ook, maar goed ook, achteraf. Want anders was het nooit geworden wat het is geworden hier. Denk ik dan maar. Ze He? heeft wel een straatnaam verdiend, hoor. Maar um, daarnaast, de pictura, krijg je een Doe, poortje. Ik, noem even <laughs> en dan krijg je een poortje. En daar, uh, daar zat de muziekschool in. En dus daar fietste ik door dat poortje. En dan ging ik naar pianoles. Naar zo'n strenge juf, die dan... Uh, als het niet beviel je een klap op je vingers gaf als je niet goed geoefend had. En waar ik dus ook uh, dirigeerles kreeg. Ja, ik heb nog, kan nog steeds in die vierkwart maand dirigeren. Dat heb ik hier geleerd op de muziekschool. Dirigeerles? Ja, Hoe dirigeer oud was je toen? Nou, zo'n jaar of twaalf denk ik. Want je, je, ja, mijn ouders wilden natuurlijk wel dat je hier uh, een beetje een opvoeding kreeg. Dus dan heb je zo hier door dit. Uh... Het muntpoortje dit hier. Echt hartstikke leuk. Hier fietst ik doorheen. Aan het eind heb je een groene deur. En daar was dan de muziekschool. Ja, Het is nu allemaal veranderd. Het zijn allemaal huisjes geworden, zie ik. Woninkjes. Ik denk dat de muziekschool ook iets anders is geworden. Het heet nu locatie... Hey, hey. Oh nee, muziekschool staat er nog op, zie je wel. Maar dit is de oude munt van... van uh... Van Dordrecht, waar de munt geslagen werd. Maar het is wel grappig, want jij hebt nu nog steeds wel een passie voor dirigenten, ja. als fotograaf. Ja, ja, Komt dat nog uit dat oude gevoel, dat je dacht van, dat kunnen zij beter nou, dan ik? Nou, nee, ik denk dat de dirigent heeft wel iets met, uh, meer dan zijn nieuwsgierigheid, eigenlijk ook naar hoe, hoe mensen, andere mensen lijden, kunnen leiden en naar hun hand kunnen zetten. Dus, zeg maar, proberen macht uit te oefenen over een ander, maar dan op een, vaak ook wel een, ja, op een mooie wijze, op een muzikale wijze. En, maar ik ben er wel door gefascineerd. Als je dus honderd man ziet zitten... en die beginnen allemaal door elkaar te toeteren... en dan uh, te strijken en te blazen... en dan komt die man of die vrouw op. Helaas nog vaak een man. Um, en, dan valt er, en als hij gezag heeft dan valt er een stilte. En dan blazen ze die A... Ja, dan tikt hij drie keer af en dan gaat hij beginnen. En dan zegt hij, nou, en dan denk ik, nou prachtig, ze gaan gelijk in een één En dan tikt hij gelijk af en zegt hij dat daar en dat daar en dat zus. En dan hoor je soms gemopper en soms ook niet. Als het een man is die gelijk helemaal weet waar het om gaat... dan gaat zo'n orkest ook helemaal mee. En dat vind ik wel fascinerend om naar te kijken ook. En dat vind ik bijzonder. Heb je dat toen je zelf zo klein was en die je les kreeg... Ik ook de... Of stond je hoofdzakelijk in het luchtleden? Nee. Dus als luchtgitaar, nee, nee, nee. maar dan lucht te nee, nee. dirigeren. Nee, nee. Je moest wel heel, heel goed leren uh, de, die bewegingen te maken. Zo, uh, je ging naar beneden en opzij weer terug. En 1, 2, 3, 4, weet je, wel, die streken moest je maken. Maar dat was ook. Ik denk dat ik ook wel een beetje gevoel had. Ik denk van wel spannend als iemand naar je luistert. Hè? Dat je uh, bijvoorbeeld een, een pet opzet, net als een agent. Of. Uh, ja, eh, toen ik bij zo'n muziekkorpsje, dat Jubal zat, hè, dan loop je met z'n allen in dezelfde maat, je speelt allemaal dezelfde muziek. Dus je moet iets allemaal tegelijk doen. En als er dan één voorloopt die met zo'n stok zwaait, of met zo'n eh, tambomètre of een digregent... Ja, dat had ik wel. Dacht, dat wil ik later ook. Dan ben ik de baas. En dan doen ze wat ik zeg. Nou, en dat is toch wel een beetje, denk ik, wat je altijd, wat ieder mens in zich heeft. Maar dat is, dat is fascinerende dat je dan ook nog iets moois ziet ontstaan. Een schilder is de baas over haar doek. Uh, jij bent de baas over mij, want jij, jij zegt, nu ga ik het opnemen. Nu ga ik... Nou, jij bent een soort gezagsverhouding. En het knappe is dat sommige mensen in staat zijn... om in één klap te laten merken dat ze de baas zijn... zonder geweld te gebruiken... en andere mensen dat niet hebben gaan schreeuwen... of ja, overstemmen zichzelf vaak. Maar je ziet ook mensen binnenkomen... Gelijk, ik was bij een Chinese dirigent een paar, paar jaar geleden... vorig jaar, twee jaar geleden, bij het Residentieorkest. En die vrouw die stond te werken, echt alsof ze slagroom stond te kloppen. F fascinerend. En op een gegeven moment... Hoe, hoe ziet dat eruit zo ongeveer? Nou ja, helemaal met die... De, de, de, de, de, ja... Alle, alle bewegingen maken die je maar kunt voorstellen. Hè? Springen, dansen, slaan. En, eh, met haar hoofd heen en weer. En, maar wel alles in de maat. Dus het had wel een functie. En ineens draait ze rond naar de zaal en roept hem. En ik schrik met lazer. Ik dacht, nou, wat is dit voor verhaal? Dus in, in, in, ik ging een beetje beteuterd weg. Nou, opzij zitten. Maar toen, later ontmoette, zat ik met haar in de kleedkamer. Ik maakte een foto, dus zei ik... Hoe vond u het volgens in het Engels, hè? Ik zei, nou, prachtig. Maar u ging zo tegen hem. zei, ze, ja, ik vroeg of het, goed kon of het goed hoorde. Of het mooi klonk. Ze was vastgesteld ze... zichzelf wat explosief. Ja, ja, ja. Maar ze zat heel relaxed in die Maar Dat was juist wel weer ontzettend leuk. Kijk, die meneer heeft muziekles ja. gehad. Die komt net in de muziekschool Nou, uit. Met een, uh, wat is het, een viool? Saxofoon? Saxofoon, denk ik, ja. Ik denk een saxofoon ja, aan saxofoon. het contouren te zien. Ja. Ja. En misschien ja. nog een clarinetje ja, erbij. of zo. Ja. Maar... Um, dan, heb, dan moet je iets hebben en dan moet je een portret nog maken. En toen ja, nou, praat je over muziek en toen vertelde ze... Ik, eh, toen vertelde ze... Nou, ze komt, kwam uit China. Ze zei, god, leuk, waar vandaan? En ik ben ook wel eens in China geweest. Ze zei, oh, leuk, waar bent u nou geweest? En dan ontstond gelijk iets heel leuks. Toen zei ze... Zei ik, nou, ik ben in 1973 voordien. Oh, zei ze, mijn geboortejaar van de culturele revolutie. Nou, ze ging gelijk helemaal liggen, bij wijze van spreken. Ze vond het fantastisch. En dat was zo leuk dat je dan... Een heel ander portret weer maakt van iemand die je dan hebt zien vechten in zo'n zaal. Hè, zo knokken en slaan en zwaaien. En dat je dan ineens een heel ander mens ziet. Maar is het ook niet zo, want, want uh, het is natuurlijk een beetje een gekke plek om over macht te praten voor de ja. muziekschool. Maar nou, dat ja, maar komt dan al via heeft, de dirigenten, dan komen dan wij je, daar dan toch, op het toch uit? Alles Ja. Dat heeft wel mee te maken dan. Dat op zo'n moment, als jij een foto maakt. Op zo'n ja. moment heb jij natuurlijk weer macht over. Nou, er zijn mensen die proberen dat weer te bevechten bij jou. Door dat niet toe te staan of anders te willen. Dus uh, ja, dan is een kwestie van. Uh, ja. Nou ja, je probeert. Je probeert de ander natuurlijk toch naar je hand te zetten. En er zijn mensen die laten dat niet toe. Die zetten jou naar hun hand. Die willen dus op jou, op hun manier. Die sturen dan. Nou, en ik probeer terug te sturen. En soms werkt het heel leuk. Soms geven mensen zich over. Gaan ze echt wat ik zeg, liggen. Ze geven zich echt letterlijk over. Maar ze zeggen: nee, tot hier en niet verder. Maar had je op zich toch niet erg dat je denkt: van, goh, ik had best wel dirigent willen? Zeker wel. Ja, maar ik, ben, ik, ik, ik speelde graag piano, maar ik was niet goed genoeg. Ik deed alles aardig, maar ik was niet goed genoeg. Dus ja. Wie zei dat dan? Nou, dat voel je zelf wel. Je, je, ik ben altijd heel onzeker. Ik stond gisteren bij Anton Corbijn en dan zie ik dat werk. Denk ik: goh, toch wel prachtig. En dat heb ik ook altijd met anderen. Ik denk: ja, heel mooi. En dat zie je met schilderen, met, met fotografie, met muziek, met. Uh, nou, een heel mooi stuk lezen of een heel mooi programma luisteren is natuurlijk toch apart. to march out of that door, and if you don't believe Terwijl Barbara Lynn in het nummer You'll Lose a Good Thing probeert haar man terug te krijgen... wandelen fotograaf Vincent Mensel en ik verder door de voorstraat in Dordrecht. De stad waar hij opgroeide als zoon van de dominee. Ja. Zo, wandelen wij nu dan? in de richting van de, de kerk van jouw vader? Oh ja, dan gaan we linksaf weer de voorstraat op. Het is een beetje een stadswandeling zo, hè? Ja, maar hier was ik natuurlijk... Dit was ook een beetje de gevaarlijke buurt als jongetje, want hier liepen de meiden hè, met... Uh, met mooie hoge hakken en, uh, en rocknroll rocken aan. Uh, rock gevaarlijk? Nou ja, God, alles was natuurlijk gevaarlijk. Ik bedoel, alles, uh, alles wat een rok aan had, vond ik gevaarlijk <laughs> toen, ik, toen ik klein was. Hoezo? Maar dit, was je verlegen dan? Nee, maar ja, maar er waren natuurlijk de, de, de buurt waar we nu lopen is natuurlijk toch ook een beetje de... Ja, we lopen nu wel naar de kerk, maar hier was wel een café... Nou, nou, hier gingen de kunstenaars biljarten en dan stond ik met mijn neus voor het raam. Of zo'n beetje en liep ik besmuit voorbij en dan was hier het biljart. En dan zag je Bauke Elstra met een sigaret in zijn mond. En nog een paar van die kunstenaars hingen ze hier dan over het biljart heen. En dan dacht ik, oh, als ik later groot ben wil ik ook biljarten op het, in dit café. Nou. Is er ooit van gekomen? Ik ben wel gaan biljarten, maar nooit zo goed als die jongens. Nee, ik kon niet echt goed biljarten. Nou, hier zat een snoepwinkeltje bijvoorbeeld. Hè. Nou, die had nooit de centen makken. Uh, dus voor één cent ging je dan hier uh, twee dropjes kopen. Was het echt zo, echt zo erg bij jullie thuis? Was het echt, uh... Nou, we moesten heel erg op de kleintjes letten, Ja, jazeker. Nominees werden slecht betaald. Dus, uh, mijn vader gaf les uh, op het gymnasium, Hebreeuws en Russisch. Mijn moeder gaf les in Breda aan, uh, aan de HBS. Dus ze gaf uh, maatschappijleer. Naast dus, uh, de gemeenteraadswerk. Ze hadden dus drie zoons uh, op te voeden. Dus, uh, ja. ja. Nou, hier, Augustijn. Ik Dit he. is de kerk. Eigenlijk ben ik nog, ben door deze voordeur heel weinig gegaan. Behalve toen mijn vader stierf, toen werd hij hier. Dus was hier een herdenkingsdienst. De toen zei We hebben hem hier uitgedragen. Oh, je, je, je, je liep de dus de in principe nooit zo? Door, je ging altijd achterom, achterom, omdat jouw vader dat deed. Ja, dan ging ik mee via de consistoriekamer naar achteren. En dan met hem mee de kerk in. En dan, ja, dan zocht je een plekje. En laat. Een, ging ging uh, je altijd mee? Nee, ik, ging, eh, ik vond het leuk. Ik vond meegaan met mijn vader naar zijn werk. Zo dacht ik dan, hè, dat is heel leuk. Op zondag, hè, dan zei ik wel eens, ik ga mee. Zoals naar de oude Nieuwkerk, waar hij later dominee werd. Dan ging ik mee naar het orgel. En dan ging ik op het orgel zitten. Bij de organist. En als ik een beetje geluk had, mocht ik de muziek omslaan. Als die knikte, dan zei die: Dan, dan sloeg ik de muziek om. En dan gingen van die groene gordijntjes. En dan keek ik zo'n beetje naar beneden. En dan keek ik zo mijn vader in zijn gezicht. En na afloop ging ik dan mee... Eh, uh, centjes tellen. Soms kwam er inderdaad echt letterlijk... Paar een knoop uit. Nee je niet? <laughs> ja, echt. En dan, dan, dan lag dat in die consistorie. kamer lagen die centjes daar. En dan uh, nou, dubbeltjes op een rijtje, kwartjes op een rijtje... centjes op een rij, vijf cent op een rij. Dat was hartstikke leuk. Soms een briefje... van 2,50. Zo'n grijs... Juliana briefje. En ik stond hier als jongetje... met mijn een van mijn, mijn eerste vriendinnetjes... op de kans om fotootjes te maken. En uh, prachtig, omdat zij... Ik wilde graag in die kerk met mij foto's maken. Ik liet dit ook zien. Hoe oud was je toen? Uh, mijn auto was toen toen 18 of zo. 19, ik zat net op de academie. Zelfs binnen gaan kijken? Ja, of wil je kijken. achterom? of nou, Achterom dus kunnen die we vast niet in. Nee, kun je er zo he? niet in. He? Ik weet niet. Zelfs kijken even of die open, open is. is Dan oh, sta ja, je naar de kerk. Je moet echt een afspraak maken. Maar we kunnen wel even kijken via de kosterij. Of we erin kunnen. Loop even achterom. Ja, doen we. Nou, dit vond ik altijd wel spannend. Dit straatje aan de, aan de zijkant. Het is ook heel geheimziener. Van ja. van die mooie boogjes. Ja, ja. en uh, dan kom je uit op het Hofplein. En daarachterin, dat is nu helemaal gerestaureerd. Maar hiernaast lag mijn school, de, sta de statenschool. En dat zaaltje waar dus de eerste statenvergadering werd gehouden... dat is hier, waar de... Um... Dat is achterin, dat hebben ze gerestaureerd helemaal. Maar dat was ons gymzaaltje. Daar stond onze meester met een stok, tok, tok, tok. En liepen we rondjes in een stoffige ruimte. Wij hebben dus in die, in die grote zaal waar de eerste statenvergadering werd gehouden nog les gehad. Vogelnestjes gemaakt? Nou, bij wijze van spreken wel. Zullen we kijken wat erin valt. Ik weet het niet hoor. Het zit een beetje dicht gaan. Um... Kantoor. Het is ja. wel open. Oh, ja? is We Je weet maar nooit. <telling> Even kijken. Even zien. Oh. Even bellen. Ja. Jongen, jongen. Iets ingaan. Ziet het er nog een beetje uit als vroeger? Het ruikt nog wel naar die koffie. Dank je. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik u iets vragen over de kerk? Ja, vragen. Eh, um, Mevrouw neemt mij op, want ik ben de zoon van dominee Mensel, als u dat nog wat zegt. Ja. En zij... mevrouw Smit is met mij aan het rondwandelen door Dort naar oude plekjes waar ik als kind gespeeld, gewoond, gedaan heb. En we wilden graag even in de kerk kijken. Mag dat? Ja, hey? ja. hartstikke aardig. Dank u wel, hoor. Nou, eens even kijken. Hallo. Ja, ja. ja precies. Ook oh, opzakje. Hoi. Dag. Dag. en nu bent u koster? Ja, en u bent de, de Oh ja. De kijk, want nu sta je ineens in een heel oud deel, hè? Maar ik zit te kijken, want dit was er niet. Hier stonden vroeger banken of eenvoudige stoelen. Ja, het is wel een mooie kijk, ja, vind ik. Want, een... Maar was het vroeger ook, want het is nu een soort uh, groen-blauw? denk ik kan ik me herinneren, heeft mijn vader nog wel aan meegewerkt... dat dit zo deze kleuren kreeg. Ja, meestal is het gewoon bruin ja. en somber, nou, maar dit maar is, het is heel fris. Nee, hij was echt van, van, de, moderne, van de moderne aanpak. Dus uh, ik kan me herinneren dat dit uh, wel een punt van discussie was. Maar dat dat de... Tussen hem en de rest ja, van de... kerk, de... ja. Maar het is, kijk, hier heb ik dan die, stond ik op met dat vriendinnetje... en we prachtige foto's gemaakt. Zij van ik van haar. En dat was mijn eerste... Mijn eerste... Ja, in fotografie, zeg maar. En, van, en mijn moeder vond dat natuurlijk helemaal niks. Maar, maar, maar hoe dat... deed je dat dan? Want dat vind ik wel leuk om even te weten. Had jij toen al ideeën over hoe je dat wilde aanpakken? Of kiekte jij net als iedereen op dat nee, moment Nee, nee, nee. Ik had wel... Uh, ik, ik kreeg een beetje... Ik, ik probeerde het te leren met mijn kleine cameraatje natuurlijk. Met, met een 6x6 cameraatje. Maar, maar ging je haar dan ook echt zeggen van... Nou, dan moet je zo gaan staan en dan nee, doe je dit en dan nou, doe je dat? Nee, we hadden het, uh, eigenlijk meer een tocht Want het speelsen. Van dat uh, je een foto maakte van... Uh, nou, leuk, kijk mij nee, eens op de kant van staan. Maar het was niet jouw eerste stap op weg naar het idee van... Ik ga fotograferen. Ja, dat was wel. Ik wilde heel graag, foto ik, ik graag fotograferen. En haar... Een zusje die fotografeerde. en Die had een vriend die fotografeerde. Dus het was wel allemaal met, had allemaal wel met fotografie te maken. En zij was zelf een enthousiaste fotografe. Dus we enthousiasmeerden elkaar. En deden dan een beetje gekke fotootjes van elkaar maken. Maar ik vind het best wel heel bijzonder om in deze kerk te staan. Waar ik als jongetje... Is het, is het nu ook um, kleiner dan jij je herinnerde? Of... Ja, de kerk was immens. En hieronder zie je... Bij de uitgang hebben ze een glazen wand gemaakt. Met, uh, dat was natuurlijk allemaal niet. Hè. De, de deur stond echt... Wagenwijd, bij wijze van spreken, open. Het was ook koud in zo'n kerk, die was amper te verwarmen. Toch nu ook al een beetje koud, hè? Ja, nee, maar wat dacht je? Je staat op die graven, hier, een prachtige vloer. Ik ga daar, nee, ik ga gelijk een foto maken, dat mag wel, hè? Fotograferen in de kerk is niet verboden, toch, hè? Mijn vader zei altijd: iedereen moet zich vrij voelen in de kerk, ga vooral je gang. Nou ja, het heeft wel iets. Ik kijk eens kijken ik een mooi graf zit. Hier ben ik ook al Ja, oh, wat zonde, ja. Ja. Oh, ja, de bank is er overheen gebouwd en er zit alleen nog een bordje zichtbaar. Hier ligt begraven de schilder Albert Kuip. 1720. Heeft hij even pech? Ja, ligt hij niet eens op zijn eigen markt in Amsterdam. Ik ga er wel een foto van maken van het bordje, vind ik wel leuk. Even kijken of dat lukt. Het is niet echt dat je zegt, nou, wat een mooie foto. Maar ik zet mijn eigen schoenen er ook nog even bij. Kijk of het wel een nou. naam... Het is niet mijn mooiste foto. Ga <tus> maar. Maar dan moet ik toch eventjes. Mag ik even op de kansel? Mag eigenlijk niet, hè? Maar eigenlijk mag het niet, hè? Maar ik ga van bovenaf fotograferen. Alleen lekker heel snel. Sorry? Uw armen overheen overdruk. Oh ja, dat zit u ja, niet. Even, even kijken. Ja, ik heb hem. Ja, dit is prachtig. Heel mooi. Mooi hoor. Ik heb je toch een uitzicht gezien vanaf de kansel. En waar kijk jij nou naar dan? Als ik nu dus... nou, zo, zo ervaar ik het als mijn vader hier stond. Dat is prachtig, hè? Vond ik wel een leuk, vind ik een geweldig gevoel dat mijn vader hier heeft gestaan. En dat hij dan de gemeente toesprak. En, uh, ja, dan staan en we hier de, boven de, op die kansel. En dan sprak hij de historische woorden aan het eind. En dan hief hij zijn handen op. En dan zei hij. Gaat heen in vrede. Zegt de dominee dat nog steeds? nog steeds? Zie je wel? Eigenlijk, zo hoort het ook. En dan gaan de mensen naar buiten. En wat doen ze dan? Gaan ze weer ruzie maken. Snap je het nou? Maar nou, mijn vader kon dat plechtig zeggen. En eigenlijk kreeg ik dan wat tranen in mijn ogen als hij dat zei. Want dan denk ik, dat meende hij wel. Uit de grond van zijn hart. Dan had hij zo'n heel verhaal gehouden. Soms was er geen touw aan vast te knopen. Wat de Tomene dan zegt. Of hij. Uh, ja, hij ging niet tekeer. Maar hij had wel altijd een goed onderwerp ergens over. En dan aan het eind. Dan had hij zo'n mooie toga aan. En dan ging je handen omhoog. Dan zag je die dunne armen van hem. En dan zei hij. Gaat heen in vrede. Nou, dat is bijzonder. Want ik begreep, het was ook wel een man die vrede hoog in het vaandel had staan, ja. hè? Ja, hij was een, een, een, een. Hij was de man van de, zeg maar de gebroken geweertjes. Hè. Dus uh, daar had hij wel wat mee. Ja, hij was niet een oorlogsvoerder, hoewel hij wel uit een geslacht... De mensels kwamen geloof ik uit een geslacht van Pruisische uh, soldaten of zo. Of in ieder geval, ze kwamen de buurt van Polen uh, in 18, ergens ver, begin 1800. Maar um, het was niet een... Uh, het was niet een... Uh, het, hij, hij, ik geloof niet dat hij nou echt een legerpredikant geworden zou zijn. Hoewel hij dat, dat woord kwam wel eens, hoorde ik wel eens thuis noemen hoor, maar... Maar hij was echt bezig met vrede en veiligheid. Hoe werkt dat dan later door in je eigen leven en werk? Of is dat iets wat je gewoon onthoudt, maar dat zit. Nou, die, die, dat, na, dat galmt zoals we hier staan, dat galmt altijd na. Tuurlijk, als je iets doet, hoor je vaak op de achtergrond wel de stem van je ouders dat soort dingen zeggen. Tuurlijk. Het zou raar zijn. Nou ja, het komt bij veel mensen voor. Zo komt het ook bij mensen voor die totaal vergeten zijn en niet willen luisteren. Maar zoals wij hier staan, denk ik. En ik hoor mezelf nu galmen in de kerk. Hoor ik die galm terugkomen van zo'n stem. Die bepaalde over dingen over normen en waarden. Of over um, uh, geef weg, niet verkopen bijvoorbeeld. Kom mijn moeder zeggen, geef het weg. Ik zeg, ja, maar ik moet toch ook iets proberen te... Nee, weggeven, weet je wel. Nou, al die soort teksten komen altijd weer terug. Dus ik vind het wel bijzonder dat wij hier nu op de kansel staan. Vindt u het vervelend? Vindt u het vervelend? Ik vind het een prachtig gezicht dat ik eindelijk een... iemand kan toespreken ook. Prachtig. Dank u wel. Knappen we even terug. Wij gaan heen in vrede. Wacht even hoor. Voorzichtig, hè. Dat is echt mooi. Is mooi. Ja. Mooie kansel, hè, dit ook. Daar hebben helemaal dominees en ouderlingen hun voeten opgezet. En een uh, hartstikke mooi snijwerk. Nou, dan gaan we daardoor door, die deur. Oh, ja. Ah. ja, Ja. Oh. <laughs> Oké. Okay. Nee, zo kom je denk ik in de domineeskamer of zo? Ja. Dat, uh, daar heb je ook wat uurtjes doorgebracht. Daar gebracht. heb ik ook wel, uh, wel gezeten, ja. hier. Uh, even kijken hoor. Kunnen we er hier, hier uit? we er hier uit? Oké. Dank u vriendelijk. Ja, dankjewel. We gaan weer verder. Als je daar zo bent in die kerk en denk je van je bent, je vader was dominee. Ben je dan niet zelf ook gelovig? Ik bedoel, want je hebt er zo dicht op gezeten. Nou, dat was nou een van de aardige dingen, want dat vroegen wij ook wel, wel vaak hoor. Uh, hoe gaat het dan met ons? Hè? Ik, ik ben wel een beetje verplicht naar de, de zondagschool gestuurd, hè? om een beetje te leren wat het allemaal was. En we gingen vrijblijvend mee naar de kerk. Mijn moeder ging één keer per jaar mee, want die ja, die was niet gelovig, die ging met Kerstmis. Uh, maar die was niet de Domenees, zoals dat dan zo plechtig heet. Hoe, ging... hoe kwamen zij bij elkaar dan eigenlijk? Um, mijn, mijn vader was vroegwees. En mijn moeders ouders hebben hem in huis genomen. En uh, ja, dat waren jeugdvrienden. Echt, uh, ze zijn samen opgegroeid en ze zijn bij elkaar gebleven. En mijn ouders. Goed huwelijk? Ja. Ik heb mijn, vader, mijn broer kan vertellen dat hij mijn vader een keer vloekend betrapt heeft, betrapt heeft. Of boos heeft gezien op mijn moeder. Maar dat kan ik me bijna niet herinneren. Ik weet wel dat mijn vader was een keer heel erg boos op ons was. En dan ook nog wel eens een vloek slaakte hoor. Dat wij dan gelijk even, oh de dominee. Nou ja, dat vond hij ook weer niet leuk. Want hij, hij nam dat heel serieus. Dat vak van dominee was voor mijn vader... Zeer serieus. Dat was... Maar was het voor hem dan geen teleurstelling? Dat jullie daar niet helemaal in no, meegingen? Ik heb twee broers die allebei theologie gestudeerd hebben. Alleen wat anders zijn gaan doen. En we werden erin vrijgelaten. Mijn vader zei... Ik vind het prettig als jullie te proberen eh, te verdiepen erin. En, en, en, en, en te leren wat het is. Of te proberen te begrijpen. Hij was echt een theoloog. Hij kon ook dingen heel goed uitleggen. Tot het eindeloos toe. Dat was ook zijn vak. Het goed aan. Maar hij drong het niet op. Hij zei later word je misschien wel boeddhist. Of later wil je misschien wel katholiek worden. Of later wil je misschien wel niks worden. Dus hij heeft ons ook nooit laten dopen. Dat waren allemaal dingen waarvan van hij vond. Dat je later het recht moest hebben om dat zelf te bepalen. Maar hij wilde je wel meegeven wat het betekende. En mijn moeder was er heel erg op gesteld dat wij ons gedroegen. omdat ja, In ieder geval uh, probeerden te laten zien dat wij <laughs> niet helemaal... Uh, van de straat waren, zeg maar. Die stond wel erg op orde en regelmaat. En ook dat je in zo'n dorp, wat het dus was... en dat is het dus nu nog wel steeds een beetje... Euh, ja, niet al te veel opvallen. Nou, en dat deden wij dus wel. Drie van die Belhamers. Ja, deden jullie dat? Ja, denk het wel. Nou, wat ik vertelde, mijn broer op het politiebureau zat... omdat hij de bal bij de buren door de, de, in de tuin geschopt. Ja, vroeger werd je daarvoor bijna gefusieerd. Nu trek je je lange neus naar die agent. Maar vroeger kwam de... En dat heb ik nog wel een beetje. Als, de, als het gezag kwam, dan betekende dat ook wat. Hè? We hadden het net over gezag. Maar dat betekende gewoon wat. Als de burgemeester kwam... Dat betekende als de dominee kwam, betekende wat. Er liep altijd een man langs ons huis. Dat was een, uh, een hele keurige, nette man met een wandelstok. En als hij langs het huis van de dominee kwam, dan nam hij zijn hoed af. Als hij die, als die de dominee ja, maar dacht te zien. Dat was gewoon vorm. En uh, ja, nu schoppen is hij onver. Maar gezag en macht zijn nog wel twee verschillende ja, dingen. Ja, ik heb ook, ik heb ook wel, Want politie uh, is macht en, en jouw vader maar, had gezag. Juist. Of had jouw vader ook macht? Nee, en normaal niet, dat wou hij ook niet. Nee, gezag is, is, is ook een, iets ander, is een ook ander gevoel. Kijk, het feit dat jij een pet opzet en dan denkt, nu ben ik de baas, is een ander verhaal dan wanneer je een pet op zegt, nu heb ik gezet en ik heb, je zegt, ik heb gezag. En dat was denk ik een beetje het, het, het, altijd het grote punt bij ons thuis. Dat tussen gezag en macht, daar gaat dan een kloof van hier tot Tokio. En daar moest je mee leren omgaan. Het is een beetje. Dit is een beetje... Joop den Aal heeft het een keer heel mooi gezegd... toen een van zijn ministers in zijn kabinet zich misdroeg. Het zijn de sterke schouders die de wilde van de macht kunnen dragen. En dat betekent dat nu du je dus de hemel ingedragen wordt... omdat je die functie hebt, je dat nog niet uh, uh, zeg maar de, uh, het recht geeft... ook om een ander te schoppen. Of uh, om te zeggen, Johan, doe jij eens even dat voor mij... Dat is wat mijn ouders me hebben meegegeven. Maar is dat dan ook een reden om uiteindelijk... want je hebt natuurlijk heel veel politiek gefotografeerd. Was je daar ook naartoe getrokken vanuit deze motieven... of had dat een hele andere reden? Nee, ik was, ben gefascineerd door macht vind ik, en, en gezag ook, maar ook door macht. Ik vind de abuse of power vind ik een verschrikkelijk iets. Als iemand naar je toe komt die zegt, ik wil dat u hier weggaat... dan zeg ik, wat is de reden dat u dat de, tegen mij zegt? Omdat ik het zeg. Dan denk ik, ja... Om, omdat, omdat ik een streep heb of omdat ik een pistool heb. Als iemand een pistool heeft, ga ik wel weg, hoor. Als iemand... Hij je bent wel boos. Maar ik denk, wie, heeft je, wie geeft jou het recht? He? Omdat iemand zegt, zoals laatst in New York gebeurde... toen ik een gebouw fotografeerde, komt een man naar me toe... die zei, dat mag u niet. En ik zei, waarom niet? Ik sta gewoon op Park Avenue en dit is een groot gebouw... en iedereen loopt, er lopen honderdduizend man langs. Uh, officer, officer, toen riep hij een agent. Toen dus zei hij... Uh, b -b -b um, deze man wil niet, maakt foto's en wil niet weg. Toen zei ik: Maar waar staat het dan? Toen zei die man: I'm the law en ik zeg het. En toen dacht ik: Dat is een, echt een, een voorbeeld van een abuse of power. Kan ik wel gaan zeggen: joh, ga jij je moeder pesten? Ben, dan, dan draait hij je arm op je rug en dan zit jij eh, een tijd lang. Want dan is het hully tegen mij met z'n allen, weet je wel? Omdat hij. Dan gaan ze zeggen: Ja, hij stak zijn tong uit of weet ik veel. Dan gaan ze liegen en met rigen. Daar heb ik dan geen zin in. Maar als, iemand, als, ik, als ik mensen zie die hun, hun, dat misbruiken, dan wil ik er graag een foto van maken. Om het te laten zien. Als ik zie dat iemand echt, hoe klein ook, maar misbruikt dat hij andere mensen probeert zijn wil op te leggen tegen hun wil in, dan vind ik dat je dat moet vastleggen. Ja, ook mijn gevoel zegt dan dat je. Je moet je niet omdraaien. Je moet niet zeggen: ik wil het niet zien. Als iemand anders iemand staat te vernederen en je bent er toevallig. Het getuige van, dan moet ik niet meer omdraaien... en denken, het is niet mijn pakje aan. Dan denk ik, ik ben opgevoed door te zeggen... Uh, wie denkt u wel dat u bent, dat u dit mag doen? Is dat wat je bijdraagt met zo'n foto? Eigenlijk zijn al die foto's, hebben wel iets met... Uh, zeker de reportagefoto's toch wel een beetje... en als het situaties zijn waar macht en wellust... en, en, en uh, nou ja, het, echt het abuse of power, het misbruik van macht... probeer ik dan wel te laten zien. Ja. Wat ik wel mooi vind aan jouw foto's... is, um, ik zie heel vaak dat, dat je eigenlijk mensen van de macht neemt. Ik bedoel dan vooral, misschien even op dit moment... vooral op de Nederlandse politiek. Op het ja. moment dat ze eigenlijk even vergeten... om gezagsdragend ja. en machtig ja. te kijken... maar net even toevallig, oeps. Ja. Nou, ik heb nooit, eh, en dat is misschien wel eens een misvatting over mijn werk... nooit geprobeerd iemand belachelijk, lullig, lelijk, onaangenaam te maken. Mensen portretteer ik zoals ze zichzelf manifesteren. Dus, nou, en daar heb ik wel eens een of-moment. Maar dat, ook dat is iemand. Hè? Het moment dat jij... Eh, weet dat er een foto van je gemaakt wordt... ga je, je misschien even een beetje opmaken. Of je zegt, oh, dan moet ik even in de spiegel kijken. Wat mensen vaak zeggen. Maar het leukste moment is natuurlijk dat mensen vlak voordat ze naar die spiegel gaan... nog even mij aankijken. En dan heb ik vaak een heel interessant moment. Of daarna dat ze denken, nou is het, denken nu is het afgelopen. Nu ga, oh. En dan heb je nog een heel leuk moment. Nou, en dat probeer je met gezag ook te doen. Maar ik doe het niet met opzet, het ontstaat. Nee, ik maak vier foto's, waarvan er drie of twee... Hè, vroeger was je met een zuinig met een filmpje. Je wachtte heel lang, hè. Je, moest heel, je moest daar zuinig mee omgaan. Dus ik was niet zo van, laat me ratelen, die camera. Maar ik maakte er een aantal. En dan wachtte ik op het moment wat voor mij dat ik dacht, nou is het interessant. Ja, er zit in jouw boek, staat ook een prachtige foto van Den uil en Van Acht. En die zitten achter de regeringstafel. En dan zie je... Van Acht wil iets vertellen aan Den L. En je ziet Van Den Acht echt zo zijn hoofdweg draaien. Van ja. ja Het was niet slechte adem, had ik het gevoel. Het was, uh... Slechte chemie. Slechte chemie, meer ja. Nee, dat kan. Dat is ook wel zo. Ik geloof, zoals... Van Acht noemde... Uh... Uh... Den Uyl omioop. En dat bedoelde hij ook wel. Met een behoorlijke ondertoon van spot. En... De kracht van een aal was dat hij goed, goed in woordgebruik was. En ook in body language. En, uh, en die body language was natuurlijk uh, fenomenaal. En dan, uh, dan zie je bij, bij van acht: probeerde het weer op. had minder kracht. En probeerde daardoor de wolligheid van zijn taalgebruik. De, de, de ander op het verkeerde been te zetten. Toen heeft iedereen zijn spelletje. Yeah. Zullen we even een stukje doorlopen? Ja, tuurlijk. Um, even kijken hoor. my king Torini zong Hold Heart, Een prachtig, maar treurig lied van verlangen. Vincent Mensel daarentegen is helemaal in zijn element tijdens onze sentimental journey door Dordrecht. De stad waar hij opgroeide. Mooi. Vil je dat veel? Gewoon dat ze het foto's maken? Ja, en dan denk ik altijd, nou, als ik, dan ga ik daar een boek van maken, denk ik dan. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar wat wel leuk is, weet je natuurlijk op hoor, dat je dan ontdekt. Dat je eigenlijk ook foto's maakt niet zozeer om ze direct te gebruiken wel dat zou wel leuk zijn, maar de NRC kon dat natuurlijk nooit maar dat je ze dan soms later veel later terug ziet komen in een andere context of gewoon in een, als een archief of als een um, ja dat ze ineens zo'n zo foto nodig hebben voor heel ander gebruik leuk is dat zo'n leuk stukje zo, weet je niet We gaan uh, zo soepje op en eh uh, we staan nu op de aardappelmarkt van Dordrecht. En hier was het ouderlijk huis van mijn ouders. Nadat ze uit het Oranjepark zijn verhuisd, hebben ze een heel oud pand gekocht. Hier, aardappelmarkt 5. Dat was dit gebouw, dit pand. Heel groot, hè? Ja, heel groot. Uh, begaande grond. Eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping. Met voor- en achterhuis. En uh, nou, Dit is een beetje het uitzicht wat je hebt. Vind je niet prachtig als je naar nou al die lelijke auto's hier... Voor de deur is wegdenkt, Heb je een hartstikke mooi? Ga ik En hier lag dan links waar nu die bootjes liggen. Heel mooi oud uh, huisje van uh, de Roeien -Zijlvereniging, uh, uh, Dordtse Roeien Zijlvereniging. Ja, en dan ging ik met mijn vader, toen hij nog jong was, ging hij in zo'n werry zitten. En dan voer hij onder dat ijzeren bruggetje langs de grote kerk de rivier op. Nou. Dan ging jij mee. En ik stuurde. Ik zat in dat. Uh, en hij roeide. Nou, vond ik leuk. Sturen. Macht hè, hadden Macht. we het toch over? <laughs> ja. Jons, nu komt er ineens een poepzuiger aan. Oh, ik dacht dat hij de, de, de bomen water... Nee, hey, dit is poepzuiger. de poepzuiger van Dort. Die komt alle drolletjes opzuigen. Weet jij al wat je gaat doen nu naar je pensioen trouwens? Nou, naar kijken. Ja, poepzuiger, dat lijkt me nou geweldig. Die ziet van alles. Oh, een mooie poepzuigerfoto maken. Ik had het weer net een huisje vol. Heb ik zo kijken. Is dat leuk of niet? Vind je niet mooi? Dan hangt er ook een mooi schilderijtje aan de muur. vind ja, het heel erg leuk. Is dat wat je al ook altijd overal waar je bent maakt je foto's? Nou, ik probeer het wel te doen. Daarom heb, ja, ik, ben een, ik heb ook last van mijn schouder, want als ik hem niet om heb, dan voel ik dat ik mijn camera mis. Dan, en, dan heb je een beetje scheef. Ja. En dan kom ik thuis en dan uh, zet ik ze dan nu in de computer en vroeger ontwikkelde ik het. En nou, dan keek ik ernaar en dacht ik, nou leuk, moeten ze later eens iets mee doen, moet ik later iets mee doen. En dat doe ik nu dus ook. Nu weet ik ga niet. Nou ja, misschien dat ik het nu doe, omdat het een leuk uh, dingetje is voor. Uh, ik zit bij het agentschap Hollandse hoogte. Misschien dat ik het daar in het archief zet en dan komt er ineens een stukje over poepzuigers. En dan uh, of over schoonmaken of weet ik van wat. Nou ja, ik hou dan wel, maar doe ik wel mijn best om iemand zo te manipuleren dat het uh, de foto is die ik een beetje in mijn hoofd heb. Maar het geheim kan ik je niet vertellen, want dat is zelfs zo geheim... dat ik het zelf niet eens weet, dat uh, dat ontstaat. Maar in maar principe aan de andere kant in de politiek bijvoorbeeld... is ja. het misschien wel een groot gedeelte wachten en niet doen wat alle dus... fotografen doen. God, hoe steken een wind op zich. Uh, niet doen wat alle fotografen doen, op een nee. rijtje gaan staan, klik, klik, klik. Nee, soms ga ik ook op een rijtje staan, want dan doe ik mee. Want dan vind ik dat wel een mooi moment. En soms draai ik me om en dan ga je een andere plek bedenken... om te laten zien wat er echt gebeurde. Dus maar je dat... zou denken dat ze allemaal wel op het idee komen. Ja, maar soms is er iemand die mij weer op het idee brengt. Of... Kijk, je leert natuurlijk altijd van elkaar. En Je moet niet te beroerd zijn om op te letten wat een ander doet. En je mag best lenen als je mij niet steelt, Maar je mag wel en denken, oh, dat is een interessant gegeven. Dat ga ik ook gebruiken. En... Dat heb ik ook. Ik zat gisteren naar die foto's van Anto Corbijn te kijken. Die waardeer ik zeer. En dan, vind ik, dan denk ik: wat een leuke, wat een interessante invalshoek heeft hij gebruikt van een bepaalde foto. En ik denk: dat zou. Ja, je moet het niet kopiëren, want dan doe je hem na. Maar je kunt wel denken: god, denk nou eens na. Dat had ik met Erwin en Olaf ook toen die laatst Maxima heeft geportretteerd. dacht ik: god, wat een leuk idee om net iets door je knieën te zakken. om haar zo te portretteren. En dat had ik met Paul Huff ook. Het zijn allemaal mensen waarvan ik denk. Kijk goed naar hun werk en probeer niet te kopiëren, maar te leren. Waarom heeft hij of zij, eh, Renéke Dijkstra ook, waarom doet zij dat? Nou, dat kan je vragen. Dan vertellen ze je het misschien of misschien niet. Dus vragen, is staat vrij, maar ze zullen precies, misschien net zo zeggen, denken als ik. Je moet gewoon kijken en dan ontstaat het. Maar je kunt je wel laten inspireren door een ander. Iedere kunstenaar heeft zich door een andere kunstenaar laten inspireren om iets te maken. En zo ontstaan ook de mooiste dingen, heb ik het gevoel. Doordat je kijkt en, en, en, en, en niet te beroerd bent om te kijken. Hè? Of, en je moet nooit denken, ik kan het beter. En ook niet anders, maar je moet denken... wat, kan ik, wat is leuk om te gebruiken voor mezelf. Wat, wat heb jij geleerd van Paul Huff bijvoorbeeld? Uh, mensenman. Gewoon al met jou communiceren. Zeggen, oh, mooi. Nou, daar moesten we eens iets meer mee doen. Hè? Met, met jou praten en... en, en ja hoe die mensen benadert gewoon op, op een open manier maar hij had ook soms wel dat hij dacht geen idee hoe ik dit ga doen met iemand maar dat zag je aan hem je zag hem wel spontaniteit die die dan bij zichzelf is op te wekken overbrengen op de ander en de ander zo te, te manipuleren te manoeuvreren dat het werd zijn foto dan en dat vond ik leuk om naar te kijken om te zien hoe hij dat deed hè zo wij, wij trekken mensen aan. Overal waar we dat komen wordt druk. druk. Ja. Het is uh, een prachtig uitzicht. Je hebt een heel uit. mooi uitzicht op de grote kerk. Het is natuurlijk vernacheld ook weer, dat stukje stad hier. Want hier was een heel mooi oud uh, pleintje voor de deur. Zonder al die auto's die er nu voor de deur staan... Ik vind dit verschrikkelijk, al dat blik. Mijn vader zat zich daar voor het raam ook aan te ergeren. Maar ook zat hij te wachten. Als ik hier, Het was iets anders. Vroeger konden er maar drie auto's staan, geloof ik je. Als ik dan hier uit Rotterdam dat pleintje opdraaide... en dan zat hij daar rechts in dat hoekje. En dan zat, stond daar een lamp, dat brand, die brandde dan. En dan zag ik dat koppetje van mijn vader en dan zat hij te lezen. Of hij wachtte op mij en dan, hij zag slecht... maar dan zag hij wel aan mijn gebaren dat ik het was en dan zwaaide hij al. Maar dan kwam ik daar binnen en dan stonden er stapels boeken, stapels kranten met overal plakketjes tussen... want dan moest hij dat Hebreeuwse boek nog lezen en dat Russische boek... en dat boek over de islam en dat boek over het christendom en dat jodendom. Nou, het ging maar door. Hij voelde toen al, nou, daar praat ik echt over meer dan 15 jaar geleden... hij was daar weer heel erg mee bezig. De islam is, is een heel belangrijk iets in onze, in onze samenleving. En daar was hij van overtuigd. En dat vind ik grappig voor zo'n oude man van 81 die dat toen al lang had zien aankomen. Al die hysterie die er nu is. En ik denk dat die twee ouwetjes, mijn moeder... die dus plotslaps doodging... en hij daar altijd mee bezig zijn geweest. Mis je ze? Ja, iedere dag. Iedere, ik denk, iedere dag even aan mijn vader. Dat is wel waar. Ja, dat denk ik, godverdorie, het had die man dat graag willen zien, meemaken. Ook denk ik wel eens, wat fijn dat hij dit niet meemaakt, dat geëikel. Dan, dan druk ik me erg netjes uit van die PVV... Mijn vader kon, had een paar woorden in zijn vocabulaire en, uh... en dan wist ik dat hij heel boos was. En dan had hij het woord onbeschaafd in zijn mond en dan wist ik dat hij boos was. Een onbeschaafde man of een onbeschaafd mens. En dat vond ik zo goed. En dan wist je wat er aan de hand was. Nou, ik denk dat hij nu, uh, als hij dit allemaal Mijn moeder was voorzitter van de Culturele Raad Zuid-Holland, een van de oprichters van, van ja, wat je nu aan cultuur om je heen ziet. Hè? Wat er is, is gemaakt. En dus, ik denk dat ze met verdriet de ondergang van, van de cultuur van Nederland... waar we nu met z'n allen mee bezig zijn... dat ze dat met, met verdriet had gaan geslagen, hoor. Ja, dat je toch... Eh, kijk, cultuur is niet alleen maar een potje verf en een potje muziek maken... en een potje, potje hard zingen of rock and roll maken of er eh, of, of of raar uitzien. Maar cultuur is, is, is wat dan betreft denk ik dat sommige mensen geen flauw idee hebben. En wij hebben het over verschillende culturen notabene. En die andere cultuur die een andere gedachte over cultuur heeft... is bezig om een andere cultuur kapot te maken. Maar deze cultuur aan die lijn waar, kant waar ik sta... heeft geen hekel aan die andere cultuur. Maar die andere cultuur heeft wel een gruwelijke hekel aan onze cultuur. En zo erg dat ze het liefst, net als een beeldenstorm... in de kerken in de 17e eeuw, het liefst alles kapot slaan. Nou, en dat is wat je ziet. Wat ik, wat ik, en dat zag ik mijn vader met al die boeken achter dat raam... hier in die aardappelmarkt, zag ik dat die man allemaal bedenken. En dan zei hij wel eens tegen mij... dan zei hij, uh, jij moet dat nu bij, de, bij die krant van jou zeggen. En dan zei ik: ja maar Pieter... Schrijf een brief. Nee, dat moet jij doen, zei hij. Jij bent de nieuwe generatie. Jij, ik zei, ja, maar jij bent de geleerde generatie. Maar jij moet dat zeggen. Jij hebt invloed. Nou ja, dat... is Zo voelde hij dat misschien wel. Dat is natuurlijk ook allemaal betrekkelijk. Beïnvloed houdt op bij de deur. Op moment dat je ergens weg bent, kom je binnen en dan ben je niet meer... Dan ben je niet meer mensel, schuine streep, NAC. Nou, en dan is het een ander verhaal. Dus je gaat eigenlijk nu na je pensioen weer een nieuwe fase in? Ja, ik denk het wel. En niet de fase van fietsen? Nou ja... Uh, want dat hoor je natuurlijk veel, hè? Mensen gaan aan hun oh, pensioen gaan ze ja, fietsen ja, met de caravan ja, nou, ja. weg, ja. met de boot weg? ja wij lopen toch? Ja, maar dat, mijn vrouw heeft een baan. En uh, mijn dochter gaat naar de middelbare school. Dus ik kan moeilijk zeggen, nou, ik ben uh, in mijn eentje op de fiets naar de Betuwe of zo. Of uh, naar, naar Zwitserland. Nee, ik... Uh, ja, je hier, want ik heb zoveel dingen te doen. Weer zo leuk, zo mijn archieven doorbladeren. Uh, uh, hoe noemen we dat? Het oh, oh. is een groot deel naar het Rijksmuseum gegaan. Ik moet mijn, de dingen gaan uitzoeken. Man, ik word er helemaal zenuwachtig van. Ik word dadelijk, ga lesgeven in Delft uh, een paar maanden. Ik krijg een soort cultureel hoop Ik word uh, cultureel professor bij de TU Delft. Dan ga ik met studenten een project doen. Nou, dat is hartstikke boeiend. Ik ben niet iemand die uh, mokkend thuis gaat zitten van uh, ineens weten ze niet meer wie ik ben. Ik heb gewoon hartstikke leuke dingen. ...van een aflevering van De Avonden met daarin fotograaf Vincent Mensel. Annemieke Smit is in gesprek met hem en dat interview vervolgt ze zometeen met hem. Na een kort journaal. Wat een heerlijke serie trouwens van de VPRO. We zullen zeker in de nabije toekomst nog een aantal van deze gesprekken de revue laten passeren. Doorgaans is de avonden te beluisteren op werkdagen tussen 9 en 11 uur in de avond op Radio 6. Dit is Radio 1. U bent te gast bij Max met Nachtvluchten. Voor alle contactmogelijkheden verwijs ik u naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. Ouderwets schrijven, dat kan natuurlijk ook. Dat adres is Omroep Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. En voor de programmering van Nachtvluchten, kijk u dan ook even op onze site, dat is nog een keer nachtvluchten.fm. Maar u kunt het ook nalezen op teletekstpagina 331. Goed, om twee minuten over twee zometeen. Nee, twee minuten over vier. Het is veel later dan ik denk. Gaan we verder met Vincent Mensel. Graag tot zo.